Vijf uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Prijs op hoofd van Gaddafi. Geen extra bezuinigingen, verwacht minister. En Judoka Elmond naar finale WK. De Libische Nationale Overgangsraad heeft 1,3 miljoen dollar gezet... op het hoofd van Moormar Gaddafi. Het geld is door een zakenman uit Benghazi beschikbaar gesteld...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 Minister Verhagen ziet de vergunningen voor de kolencentrale in de Eemshaven er toch wel komen. Vandaag vernietigde de Raad van State de vergunningen voor de centrale van Essent, die in 2008 waren verleend. De Raad vindt dat er destijds niet genoeg is gekeken naar de mogelijk nadelige gevolgen voor de natuur. Volgens Verhagen geeft de uitspraak aan hoe ingewikkeld vergunningverleningen bij dit soort grote projecten zijn. Het is allereerst aan de provincie Groningen om te bepalen wat er nu gebeurt, zegt hij. Verhagen verwacht dat na het nieuw onderzoek de vergunningen alsnog worden verleend.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 Ongeveer de helft van die kinderen bleek bij bezoek ook niet thuis te zijn. De leerplichtambtenaren onderzoeken of ze een dagje uit waren... of nog met vakantie. Den Haag controleert streng op dit luxe verzuim, zoals het wordt genoemd. Voor elke dag verzuim zonder geldige reden... kan de ouders een boete van 60 euro worden opgelegd. De voormalige Kroatisch-Servische president Hatsic heeft voor het Joegoslavië-tribunaal verklaard dat hij onschuldig is. Hij wordt verdacht van moord, marteling en deportatie... van etnische Kroaten begin jaren 90. Hij werd in juli gearresteerd in het noorden van Servië... en overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Het was de tweede keer dat Hatschits voor de rechters van het tribunaal moest verschijnen. De eerste keer had hij geweigerd een verklaring af te leggen. Hatschits was de laatste op een lijst van 161 verdachten... die werden gezocht door het Joegoslavië-tribunaal. In Rotterdam is een groep hackers veroordeeld... tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van drie maanden... Volgens de rechter zijn de vijf mannen lid van een criminele organisatie. De groep had ingebroken in computersystemen... van een Duitse en Amerikaanse universiteit. En ze verspreiden via de systemen software, films en muziek. De Nederlandse hackers werden drie jaar geleden opgepakt voor verhoor. Het OM had ook voorwaardelijke celstraffen geëist. Op de wereldkampioenschappen judo heeft Tex Elmond de finale bereikt. In Parijs versloeg hij in de klasse tot 73 kilo de Fransman Hugo Legrand... Elmond won bijna als een duels met de overmacht. Zo rekende hij in de achtste finale in 13 seconden af met een tegenstander uit Venezuela. Het weer, vooral in het oosten, nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later overal droog en opklaringen. Morgenmiddag, vooral in het oosten, weer kans op enkele regen- en onweersbuien. Met 23 tot 27 graden wordt het broeierig warm. De dagen daarna blijft er kans op buien. ANWB Verkeersinformatie. Er staat ruim 100 kilometer file, dat is behoorlijk wat. Dat hebben we de laatste weken niet meer meegemaakt. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat ook een lange file... die veel vertraging oplevert. Tussen de afrit Voorst en Deventer 9 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht omdat er een auto tegen een mast... aan de kant van de weg is gereden. en Naar verwachting is de weg pas rond 6 uur weer vrij.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 7 over vijf, goedemiddag. Precies een etmaal na de verovering van Gaddafi's hoofdkwartier. De strijd duurt voort en speelt zich nu af in andere delen van Tripoli waar het nog lang niet rustig is. Een van de vragen is welke rol heeft de NAVO nog op dit moment? Journalist Robert van der Roer verdiept zich in internationale diplomatie. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Ligt eigenlijk vast op welk moment de NAVO ophoudt met de acties in Libië? Is het einddoel gedefinieerd? Dat is exact de vraag die een uur geleden een diplomaat tegen mij hardop formuleerde. Wanneer zijn we klaar? Het is zo dat uh, de NAVO gaat uh, door met uh, handhaving van het wapenembargo uh, en de no-fly zone. Totdat de Libiërs zeggen, dankjewel, uh, jullie hebben prachtig werk geleverd, maar jullie zijn klaar. Nou, tot die tijd gaat, dat, uh, gaat, dat, gaat de NAVO gewoon door. En welke Libiërs zijn dat dan, die dat moeten zeggen, ja, zodat die, de NAVO gaat luisteren? De uh, fameuze overgangsraad, waar we nog eigenlijk niet zoveel van weten. Want die trekken op dat, dit moment aan de touwtjes van de NAVO. Nou ja, kijk, formeel is het zo dat de NAVO opereert onder een VN-resolutie. Maar er is absoluut al maandenlang indirecte coördinatie op de grond... tussen uh, belangrijke lidstaten van de NAVO en de rebellen. En de Rebellenraad is ook al op bezoek geweest bij de NAVO op 13 juli. Dus er zijn contacten, ja. duidelijk. En um, Nu wordt er nog gevochten. Hè? Dat zijn de berichten van onze verslaggevers. Allerlei groepjes in de stad vechten tegen elkaar. Dat ja. is dan een, een situatie waar de NAVO volgens mij niet meer zoveel mee kan. We zagen gisteren mensen in de kleding van Gaddafi lopen... Ja. met de wapens van Gaddafi. We, weten ze nu nog wat ze kunnen doen op dit moment? Het ijsspel is in volle gang. Waarbij de NAVO een probleem heeft dat ze toch niet goed kunnen zien hoe ze uh, mobiele doelen moeten raken. Kijk, een brug of een, uh, of een huis waarvan je weet... het is van de oppositie, van tegenstander, het is makkelijk te raken. Maar als, de, als zelfs, stel dat de Gaddafi gezinde krachten in leriakjes gaan rondlopen, dan weet je dus niet of dat nou rebellen zijn of, uh, of de, de, de slechte mensen. Daar zit de NAVO mee. Uh, ik denk dat de NAVO ook op zoek is naar waar zit Gaddafi... Want dat is instrumenteel voor hun uh, vertrek uiteindelijk. Terwijl gisteren nog werd gezegd door de mensen van de NAVO: Gaddafi is voor ons irrelevant. Maakt niet uit waar die zit. Ja, <laughs> je moet niet alles geloven wat NAVO-mensen zeggen. Uh, uh, zij, uh, de NAVO wil uh, liever vandaag dan morgen naar huis. Ze hebben niet uh, zitten wachten op deze missie. Ze hebben het gedaan met, uh, zeg maar met de handen op de rug gebonden, op halve kracht, een beetje met tegenzin. Uh, en nu is het zo dat, uh, dat ze het tot het einde gaan vervolmaken. Absoluut. En het contact hebben ze dus met die overgangsraad. Uh, een van de bekende gezichten daarvan is meneer Jalil. Zeker. Uh, met, een, met een vlek op zijn voorhoofd. Wat, wat is er van die man bekend? Hij is een oud-minister van Justitie. Uh, in de regering Gaddafi. Hij heeft in de laatste jaren... Uh, geopponeerd, oppositie gevoerd tegen Gaddafi binnen de regering. Hij heeft ook gedreigd met, uh, met aftreden. Dat mocht dan weer niet. Uh, maar hij was ook, nu noem ik allemaal even aardige dingen over hem op, maar hij was ook wel de man, dat is een ding dat in het Westen nog wel eens over het hoofd wordt gezien, die het doodvondens uitsprak tegen de Bulgaarse verpleegsters in de HIV-zaak. Dus het is niet unilateraal een gunstig profiel. En overigens moeten we natuurlijk afwachten. En daar zit ook de grote vraag voor de westerse en internationale diplomatie. Kan deze man straks onder druk zijn rug recht houden? In vredestijd uh, worden leiders niet getest... als ze straks geleverd moet worden als leider. Want is hij nog niet, dan zullen we zien wie meneer Jalil is. Is er daarmee een passant of een potentiële leider in de toekomst? zou zomaar kunnen zijn. Uh, we hebben bijvoorbeeld in Irak ook meneer Alawi gehad... Uh, die een van de eerst leiders van het Eerste Uur was. Maar die heeft ook uh, een, ja, een, een bumpy ride gehad, een, een hobbelige rit... omdat hij al snel als een schoothond van de CIA werd betiteld. Ik zit ook even aan Karzai te denken in Afghanistan, maar die, die zit er al heel lang. Ja, uh, kijk, oorlog wordt zelden gevoerd door, door nette mensen. Dus deze mensen, uh, en dan noem ik een ander detail nog even niet, ga toch nu zeggen, een maand geleden werd de militair commandant van de rebellen afgeknald. Uh, door zijn eigen. Uh, vermoedelijk door zijn eigen bondgenoten. Dat gebeurt allemaal binnen die rebellenraad. Hoezeer die dus. Uh, eenvormig zijn, is de vraag. Goed. Uh, en als die Jalil een passant is, op wat voor manier. komt er dan iemand anders boven drijven? Mogen de Libiërs dat zelf gaan uitmaken? Of wil de internationale gemeenschap zich daar ook nog graag mee bemoeien? Een van de grote lessen. en ook een van de dingen waar je op moet gaan letten. de komende weken is. Uh, dat, dat leeft ook echt in de internationale salons van de diplomaten. Ownership is het trefwoord nu. De Libiërs moeten het zelf doen met de internationale gemeenschap. In, ja, in een ondersteunende rol. Dingen opleggen, zoals in Bagdad, Zoals in, ook in de eerste fase in Afghanistan. Dat gaat niet gebeuren. Er is ook geen geld voor in Europa. Kijk naar de begrotingen. Nou, de lessen die geleerd zijn van die conflicten, daar praten wij over na half zes. Robert van der Roer. En we blijven proberen om contact te leggen met Thomas Erdbrink. Het lukt nog niet, hopelijk nog uh, later, dit half uur. Gaan we het hebben over de kolencentrale in de Eemshaven. De vergunningen voor het bouwen ervan door RWE-essent... is door de Raad van State vernietigd. De centrale, waar al volop aan wordt gebouwd... moet de grootste van Nederland worden en kost miljarden euro's. Energiekorrespondent Bram Schilham. Wat is de belangrijkste reden voor de vernietiging? Nou, destijds uh, in 2008, toen die vergunningen werden aangevraagd... toen is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de natuureffecten... van die kolencentrale aan de rand van de Waddenzee... Um, onder andere naar de gevolgen voor die Wallenzee. Nou, De Raad van State zegt nu, vandaag in de uitspraak... dat onderzoek dat was niet volledig, dat is niet helemaal goed uitgevoerd. Er zijn zaken uh, buiten beschouwing gebleven. Bijvoorbeeld uh, de haven zelf, de eenzame zelf... moet ook aangepast worden voor die centrale. En daar zijn de natuureffecten niet van uh, doorgerekend en, en, en bekeken. Nou, en eigenlijk komt het erop neer dat ze zeggen... Uh, Onderzoek niet goed, dus de vergunningen zijn ten onrechte destijds verstrekt. Maar, maar dat klinkt wel heel erg procedureel. Ja, het is ook wel een beetje uh, procedureel... want uh, de Raad van State zegt tegelijk gelijk bij... Uh, ze kunnen uh, ja, voor een nieuwe vergunning gaan... En sterker nog, dan weten ze ook wel hoe ze het aan moeten pakken. Want we hebben wel uh, nu heel veel werk gedaan om uh, al die bezwaren goed te bekijken. Dus uh, het is procedureel, maar het neemt niet weg dat het natuurlijk wel een, een, een spaak in het wiel is... van de bouwers van deze centrale, uh, Essent en het moederbedrijf RWE. Is er een kans dat er geen vergunning komt dan? Um, dat kan natuurlijk altijd. Er is geen garantie op succes. De Raad van State heeft ook alleen maar gezegd, uh, dit was niet goed. Deze procedure, het moet over. Um, ja, en dan is er natuurlijk altijd de kans dat er, iets, dat er iets misgaat. Of dat er bijvoorbeeld een grote vertraging wordt opgelopen. Je weet niet hoe lang zo'n nieuwe procedure uh, in beslag neemt. Dat moet gewoon eigenlijk weer van vooraf aan beginnen. We hoorden Greenpeace vanmiddag, die uh, het bezwaar heeft aangetekend... Ja, dat was tegenpartij in deze zaak. Ja. Als we als victorie hebben gezien. Zijn jullie ja. er zeker van ja. dat die uh, kolencentrale er niet gaat komen? Dat, dat zeggen ze in ieder geval. Greenpeace zegt, nou, dit is zo'n duidelijk signaal... Uh, van, de, van, de, van de rechter, van de bestuursrechter. Ik mag nu wel aannemen dat die, dat die centrale uh, van de baan is. Ik denk dat dat een beetje uh, voorbarig is. Van de, ik begrijp ze wel, maar het is een beetje voorbarig. Want ja, ondertussen uh, krijg je ook van alle kanten wel signalen. Ja, We gaan natuurlijk proberen uh, zo'n vergunning alsnog voor elkaar te krijgen. Uh, wat het dan ook uh, kost om dat uh, ja, in goede banen te kunnen leiden. Bram, dat gaan we vragen aan Jeroen Brouwers van Essent. Want die is nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat u inderdaad opnieuw proberen, of gaat Essent inderdaad opnieuw proberen een vergunning te krijgen? Um, nou ja, waar het om gaat, feitelijk is dat niet de vergunning uh, vernietigd is. Uh, het is een juridisch uh, woordje, maar uh, dat er wel uh, vele onderdelen door de Raad van State ook zijn goedgekeurd. Uh, en dat er inderdaad delen zijn, zoals uw verslag net ook aangeeft, die nader onderzoek vergen of uh, die, ja, waarvoor uh, een uitgebreidere toelichting uh, moet komen. Nou, uh, die punten uh, die zijn niet met name genoemd, Dat ga ik nu ook niet doen, want dat zijn er een aantal. En dan wordt het iets, iets juridisch, ben ik bang voor de uitzending. Maar wij zien prima mogelijkheden om op die punten wat nader onderzoek uh, nog te doen. En uh, daar ook de Raad van State uh, samen met de vergunning verstrekker provincie Groningen... nog van uh, extra informatie te voorzien. En op basis daarvan uh, denken we dat uh, nou ja, het, dit grootste... ...energieproject wat Nederland ooit gekend heeft, toch uh, gewoon doorgaan kan vinden volgens planning. Dus u gaat niet de boel afbreken daar, bij de Eemshaven? Nou, afbreken uh, zou sowieso een gigantische klus zijn. We zijn al uh, meer dan de helft gevorderd met uh, de bouw van, van deze centrale. Um, kijk, wat de Raad van State en uh, trouwens ook minister Verhagen en uh, andere politieke kopstukken vandaag ook hebben aangegeven... ...is dat die uitspraak van vandaag van de Raad van State op zich geen reden is om uh, de bouw van de centrale stil te leggen. En uh, ja, nu is het ook zo dat wij ons in die standpunten prima kunnen vinden. Ja, er is wel nog een milieuvergunning nodig. Er moet ook nader onderzoek komen om de gevolgen voor de natuur in kaart te brengen. Het kan natuurlijk zo zijn dat er uitkomt dat het te veel schade oplevert. En dat die vergunning dan alsnog niet doorgaat, toch? Nou ja, ja, op basis van wat uh, slimme mensen mij binnen, binnen ons bedrijf vertellen, dat zijn juristen, dat ben ik niet. Uh, zien we echt de mogelijkheden om uh, die uh, hiaten die er nog zijn, om die uh, om te buigen naar een uh, positief signaal? En dat daarmee dus uh, de Raad van State ook gewoon akkoord kan gaan. En, en hiaten ombuigen naar een positief signaal? Betekent dat dat u een potje geld heeft om eventuele natuurschade te herstellen? Nou, we hebben al een heel uitgebreid programma voor uh, natuurschade. Waar het hier om gaat, is dat verschillende onderzoeken uh, of gedeeltelijk overnieuw moeten gedaan uh, worden of extra toegelicht moeten worden. Nou ja, uh, en op basis daarvan, wij denken dat we dat kunnen samen met de provincie Groningen bijvoorbeeld, hè, dat is de, de vergunningversterker. En we denken dat we dan, uh, dan uh, dat op een positieve manier kunnen afronden en dat we dus uh, begin 2014 uh, de centrale online kunnen zetten. En hoeveel online? U bedoelt dat die dan gewoon kan gaan draaien? Ja, dat die dan in feite commercieel uh, operationeel is. Oké, okay, en hoeveel vertraging heeft u dan opgelopen? Uh, dat hoeft, dit hoeft geen vertraging uh, te betekenen. Oh, dat had u eigenlijk al ingecalculeerd, dit. Nee, maar uh, kijk, de, de, de procedure die Greenpeace en andere partijen had aangespannen, die loopt ook al drie jaar. En uh, tijdens die drie jaar, terwijl die procedure liep, is de bouw ook uh, gewoon plaatsgevonden. Dus uh, een juridische procedure hoeft niet te betekenen, uh, per definitie, dat uh, de bouw wordt stilgelegd tijdens zo'n procedure. Ah, dus u gaat morgen ook gewoon door met bouwen. Dat wordt nu ook niet stilgelegd. Uh, nou, als je nu naar de Emshaven zou uh, gaan uh, rijden en je ziet wat er plaatsvindt, dan zie je dat de, de uh, activiteiten daar uh, nog steeds plaatsvinden. Nou, dus de bouw wordt niet stilgelegd. Wat, wat vindt u van de manier waarop zo'n project verloopt in Nederland van het vergunningsstelsel? Nou, het is heel goed dat er vergunningen zijn, sowieso, uiteraard. Uh, alleen je ziet bij dit soort grote projecten, nou, in dit geval betreft het een, een kolen-slash-biomassa-centrale, uh, maar je ziet het ook bij hele grote windprojecten. Uh, voor windenergie en ook voor uh, projecten die te maken hebben met biomassacentrales. Uh, ja, het maakt niet uit eigenlijk dat die periodes van die al ja, die ongelooflijk lang zijn. En uh, dat dat niet echt een positief signaal is voor uh, buitenlandse bedrijven die in Nederland willen investeren. Want uh, nou ja, ons moederbedrijf RWE bijvoorbeeld in dit geval... is van de afgelopen jaren de grootste investeerder uh, geweest in Nederland met 5,5 miljard euro. Ik denk niet dat dit soort procedures... Uh, los even van, uh, van, uh, van de uitkomst van, van vandaag. Maar dat dit soort proceduren die zo lang moeten duren in Nederland... dat die heel positief zijn voor het investeringsklimaat. Aan de andere kant, u bouwt gewoon door, dus zo erg is het ook weer niet. Toch? Kunt u ook zeggen aan het moederbedrijf. Nou ja, ik heb gezegd wat ik daarover gezegd heb. De Raad van State en de minister zien uh, die uitspraak van vandaag... Hè, van de Raad van State zelf uh, dat het geen reden is om uh, de bouw stil te leggen. En uh, daar zijn we het wel mee eens. Meneer Brouwers van Essent, dank voor uw reactie. Oké, okay, Goedemiddag. En er is een nieuwe brug gebouwd over de IJssel, maar die brug is veel te smal. Boeren kunnen er niet meer tegelijkertijd met de trekkers overheen. We gaan uitzoeken hoe dat kan. En leidt het tot files bij de ANWB. Helene Geest. Nou, daar nog niet. Of het moet in de buurt van Deventer zijn. Uh, op de A1 bijvoorbeeld, daar staat wel file van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Deventer 9 kilometer. Er is aan een auto tegen een mast gereden, waardoor de linkerrijstrook al een tijdje dicht is. En die blijft ook dicht tot uh, een uur of zes vanavond, volgens Rijkswaterstaat. Verder veel vertraging op de A4, Amsterdam-Den Haag bij Zoetenwouderijndijk 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik minister Opstelter van Veiligheid en Justitie moet onmiddellijk aan de slag met de conclusies uit het rapport over de brand in het Moerdijk. Dat vinden oppositiepartijen Partij van de Arbeid en GroenLinks. De inspectie Openbare Orde en Veiligheid concludeerde dat de bestrijding van de brand chaotisch en ongestructureerd is verlopen. Lisbeth van Tongeren, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van GroenLinks. De minister, minister Opvelder, heeft al gezegd dat hij alle aanbevelingen overneemt. Is toch goed nieuws? Ja. Uh, Mensen moeten voor hun veiligheid op de overheid kunnen vertrouwen. En als je dit rapport leest, dan is het op alle niveaus een rommeltje. Gemeentelijk, in de veiligheidsregio en ook met de landelijke uh, coördinatie. Het is echt een vernietigend rapport die zegt het is op alle vlakken niet op orde. Dus uh, opstelt komt terecht met wij accepteren het rapport en zullen alle aanbevelingen uitvoeren. Maar... Het is een beetje pappen en nat houden, wat je dan leest. En wat GroenLinks wil, is dat er... Hè, wij willen een debat met de minister. Wij willen dat hij echt urgentie uitstraalt, met de vuist op tafel gaat. En dat hij ook een datum geeft... wanneer het bij al deze gevaarlijke bedrijven in Nederland echt op orde is. U wilt nu meteen actie? Dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren. Zo'n bedrijventerrein in Moordijk dat ligt er al 30 jaar. Meneer Bos, de voorzitter van de inspectie voor de veiligheid, die zei dat ook. Dit is niet de eerste keer dat zij deze conclusies trekken. Nou, Dan vind ik, nu is opstelte de minister, dus die is gewoon hier verantwoordelijk voor. Hij was er vandaag niet, dat vond ik ook heel vreemd. Maar hij moet aan de slag en hij moet de Kamer een datum geven. Dan heb ik het op orde. Nou, als we even kijken naar de conclusies... zijn getrokken met betrekking tot de brandweer... dan zeggen de burgemeesters Mans en Nordanes van de, van de veiligheidsregio... dat de brandweer in hun optiek... wel de juiste keuzes hebben, heeft gemaakt. Wat vindt u daarvan? Nou, wat zij ze zeggen is de brandweer... toen ze deze brand tegenkwamen hebben... met de middelen die ze hadden... het beste gedaan wat ze konden. Ja, wat ik gezien heb van de tv-beelden... die mannen hebben echt geprobeerd... daar het beste te doen in de omstandigheden. Maar... Het eh, rampenplan van Moerdijk was eh, vijf jaar oud. Ze hadden in de regio geen idee van de precieze risico's daar. De handhaving was slecht. Het was echt niet de eerste keer dat daar bij ChemiePak allerlei gevaarlijke chemicaliën geheel ten onrecht op een binnenplaats stonden. Is dan met, dus zijn... de, kennis, is dan met de kennis van nu het wellicht een goed idee om met een nationale brandweer te komen? Ik weet helemaal niet of dat al de oplossing is dat we nog weer een systeem gaan veranderen. Ten eerste moeten gewoon eh, goed gehandhaafd worden. De regels van nu bij die gevaarlijke bedrijven worden vaak niet nageleefd. En ik vind dus dat eh, Opstelten niet kan zeggen... dit is allemaal aan de lagere overheden. Hij moet hier achteraan... Hij moet zeggen wanneer het op orde is, zodat burgers gewoon weer weten... Hè, of ze er nou werken of hulpverleners zijn, dat het veilig is... ook bij die gevaarlijke chemische bedrijven. Naat namens GroenLinks al heel veel vragen gesteld in de Kamer... over de brand in Moerdijk. Welke vragen hebt u in de rapporten van vandaag nog niet beantwoord gezien? Nou, wat ik dus nog steeds niet beantwoord heb, is um, wat gaan wij doen met die andere 399 bedrijven die net zo gevaarlijk zijn als Moerdijk. Ik geloof best wel dat er nu, hè, zeker met uh, de Kamer die in de nek van opstelte hijgt, dat er in die regio vorderingen zijn. Dus er zijn nieuwe brandweerauto's besteld, um, er gaat meer getraind worden, maar dan zijn we er nog niet. Dus op... Alle plekken waar je veel van dit soort bedrijven bij elkaar hebt, moet wat GroenLinks betreft weer komen en snel ook. Daar heb ik nog geen antwoord op. En ik wil ook weten waar er nog meer moerdijkjes zitten. en dat daar ook snel verbetering in de veiligheidssituatie komt. Als minister opstelter luistert, dan weet hij welke vragen hij terug op het zien. Dank u hartelijk, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Graag gedaan. Dan gaan we praten over de Westervoortse brug. De brug over de IJssel tussen Arnhem en Westervoort. Die is zojuist gerenoveerd. Vrijdag dan gaat die open voor het verkeer. Nu was het zo, voor die re renovatie... dat trekkers van drie meter breed elkaar konden passeren op de brug. Maar nu kan dat niet meer. Hero Dijkema van Cumela Nederland. De brancheorganisatie voor onder meer loonbedrijven. Goedemiddag. Goedemiddag. Want het is al even uitgeprobeerd. En toen? Het is vandaag inderdaad uitgeprobeerd. We hebben uh, met landbouwtrekkers over de Westervoortse brug gereden. En het blijkt dat landbouwtractoren van drie meter breed die kunnen elkaar daar niet meer passeren. En gebeurt dat vaak op een dag? Dat dat ja, nodig is? Uiteraard, uh, de tractoren die, uh, rijden. Uh, het is een heel belangrijke oeververbinding. Uh, ook het landbouwverkeer maakt daar uh, veelvuldig veel, uh, gebruik van. En uiteraard die komen vanuit uh, verschillende kanten. Dan komen ze elkaar uh, tegen. En uh, Lamo, uh, voertuigen, voertuigen, trekkers, die mogen drie meter breed zijn. Ja, en die kunnen nu dus niet langs elkaar. Is, is het nog een optie om even op elkaar te wachten? Eerst de een, dan de ander? Nee, dat is heel moeilijk. Want je kunt, uh, de brug is 700 meter lang. En je kunt aan het begin van de brug kun je niet zien of er aan de andere kant een, uh, een trekker aankomt. Dus op een gegeven moment zie je de tegenligger vanzelf verschijnen. Ja, dan is het te laat. Je kunt uiteraard niet, uh, niet uh, keren op de brug. En het probleem dat wordt uh, veroorzaakt door uh, dat er uh, barriers aan de zijkant van de brug zijn geplaatst... Uh, waarbij uh, ja, er geen uitwijk mogelijk meer aan de zijkant van de brug is. Voorheen was er nog een beetje manoeuvreerruimte aan de zijkanten van de brug. En de brug is nu exact 6 meter breed tot ongeveer 1,20 meter 20 hoog. En uh, ja, we kunnen geen kant meer op. Nou, had u hiervoor gewaarschuwd of was het vandaag een, een verrassing? Uh, Wij hadden hier in die zin uh, voor gewaarschuwd, maar we konden daar ook niet veel eerder voor waarschuwen helaas. Pas in uh, ja, juni is ons bekend geworden dat de brug uh, 6 meter breed zou worden, althans uh, tot 1,20 meter 20 hoog. Ja, toen hebben we direct aan de bel getrokken bij Rijkswaterstaat, maar ja, toen stonden de onderhoudswerkzaamheden die stonden in juli al uh, pal voor de deur. En ja, we zitten nu inderdaad met een uh, probleem. En, uh, ja, dat hebben we dus vandaag ook met de Rijks, samen met de Rijkswaterstaat uh, bekeken hoe groot dat probleem is. Rijkswaterstaat dus. Jan Huurman, goedemiddag. Goedemiddag. Een brug van 700 meter lang, 1 meter 20 hoog en dus 6 meter breed. En dat is niet lang genoeg. Het is niet handig. Ja, de, de brug was voorheen ook al zo breed, 5,98 meter 98, om precies te zijn. Alleen uh, toen, uh, voor die tijd, stonden die berriers nog niet uh, langs de kant van de weg. Maar uit oogpunt van veiligheid moesten die berriers er nu toe echt, echt wel komen. Het is namelijk zo dat twee jaar geleden al een vrachtwagen door, uh, door de uh, inspectiepaar die langs de brug lopen doorheen gezakt is. Dus het was echt een veiligheidsmaatregel om die berriers te plaatsen. Maar toch niet in die zin dat daarmee de brug te, uh, niet breed genoeg werd? Ja, zoals ik al zei, hij was 5,98 meter. 98, dus formeel was hij eigenlijk voor twee voertuigen van drie meter... al niet, uh, niet zo breed genoeg. Ze konden inderdaad, uh, wat, wat meneer zegt, uh, toch een heel klein beetje naar rechts uh, uitwijken zodat de lading boven het inspectiepad uh, stak. Maar uh, dat is nu niet meer zo vanwege die bergen. Maar heb ik nou goed begrepen dat er een bord wordt geplaatst bij die brug? Dat er een verbod komt voor voertuigen breder dan 2,60 meter? Is toch een oplossing? Ja, dat klopt. De, de, de gemeenten Arnhem en Westervoort zijn beide wegbeheerder en zijn ook verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. En u moet gewoon, juridisch gezien moet je een, een weg die niet breder is uh, waarschuwen door middel van een breedtebeperking. Uh, dat wil niet zeggen dat we niet de agrariërs en de loonbedrijven de gelegenheid geven om die brug over te steken. Want daar hebben we dus voor de komende tijd een oplossing voor bedacht. En die luidt? Nou, we gaan uh, uh, verkeersregelaars uh, inzetten aan beide zijden van de, van de brug... die met elkaar kunnen communiceren via een walkie-talkie of iets dergelijks. Verkeersregelaars? En, wat zegt hij? Verkeersregelaars, mensen, ja. Mensen, fysieke mensen die daar met elkaar contact hebben? Ja, dat klopt. Ja. En die, die kunnen zien ter plekke of er zo'n breed uh, transport aankomt van een landbouwer... Uh, die hebben dan uh, uh, communicatie met elkaar en de andere kant kan zeggen van nou in dit geval uh, komen er niet twee tegelijk. Dus die ene die kan uh, de brug over op een dus, veilige manier. Dus u creëert dus banen voor een, uh, een misrekening van uh, drie centimeter? Uh, nee, zo is het niet. Uh, die nogmaals, die bergen die moeten staan vanwege de veiligheid. Dat is gewoon uh, buiten kijf. Het, het inspectiepad kan niet bereden worden. Want dan krijg je dezelfde situatie als, de, als twee jaar geleden dat er een vrachtwagen doorheen zakt. Dat willen we ook niet. En we zoeken in de tijd dat we die, die verkeersregelaars nu inzetten, zoeken we een definitieve goede oplossing. Ja, wat kan dat zijn dan? Ja, dat kan op verschillende manieren zijn. We kunnen wat aan die bergen uh, nog doen. Die zouden we kunnen opschuiven of verlagen, alhoewel dat ook een probleem is. Want die ladingen van die uh, agrarische voertuigen die staan vaak heel laag bij de grond. Je kunt aan wat technische problemen denken, bijvoorbeeld aan verkeerslichten of een tijdelijke oplossing. Er zit onder andere bijvoorbeeld een busbaan, waarbij de bus voorrang krijgt op het verkeer. Zo zou je de landbouwvoertuigen ook voorrang kunnen geven. Zodat je ja, alle deelnemers op die brug een veilige oversteek kan bieden. Nou, het is nog even puzzelen, dat gaat u samen doen onder, onder andere met uh, meneer Dijkma. Hero Dijkma, ik dank u wel. En Jan Huurman van Rijkswaterstaat, ook u dank.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 De buitenlandse journalisten die vastzaten in een hotel in Tripoli zijn weer vrij. De 35 zaten zes dagen vast in het Rixos Hotel dat in handen was van aanhangers van Gaddafi. Volgens CNN hebben de Gaddafi-getrouwen hun wapens ingeleverd. In delen van Tripoli wordt nog altijd gevochten. Minister Vragen denkt dat de vergunningen voor de kolencentrale in de Eemshaven er toch wel komen. De Raad van State heeft de vergunningen vernietigd omdat er niet genoeg is gekeken naar de gevolgen voor de natuur. Vragen verwacht dat na nieuw onderzoek de vergunningen alsnog worden verleend. Samsung gaat de software van de Galaxy smartphones waarschijnlijk aanpassen na een uitspraak van de rechter. Concurrent Apple had een kort geding aangespannen. De rechter heeft bepaald dat de Galaxy's niet meer mogen worden verkocht omdat er inbreuk wordt gemaakt op een patent van Apple. En in Assen is een vrouw van 80 honderd meter meegesleurd door een bus. Ze is ernstig gewond. De vrouw was haar tas vergeten toen ze uitstapte en rende de bus achterna. Toen ze op het raam tikte kwam ze onder de bus terecht en werd ze meegesleurd. De brandweer moest de bus opkrikken om de vrouw te bevrijden. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Het is op de meeste plaatsen in Nederland nog behoorlijk bewolkt... en van tijd tot tijd valt er wat lichte regen of motregen. Maar vanuit het westen gaat het wel opklaren... en die opklaringen breiden zich dan vanavond en vannacht over heel Nederland uit. In het binnenland valt de wind dan wat weg en dan kan er ook flinke mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. En morgen wordt het weer wat warmer dan vandaag, zo'n 20 tot 24, 25 graden. En zeker in de middag en avond kunnen er we weer stapelken uitgroeien... tot een aantal regen- en onweersbuien, mogelijk ook met onweer. En dan vrijdag krijgen we ook een dag met veel neerslag, het wordt zo'n 21 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur echt naar beneden, dan hebben we eerst nog een wat nattere dag... en vanaf zondag wordt het in elk geval weer een stukje droger. ANWB, verkeersinformatie. Er staat een 120 kilometer file, dat is behoorlijk wat. Het meeste daarvan staat in de regio Rotterdam. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat ook een file die veel vertraging oplevert komt omdat bij Deventer een auto tegen een mast is gereden... waardoor de linkerrijstrook ook al een tijdje dicht is. Tussen Voorst en Deventer staat inmiddels 9 kilometer file. Verder veel oponthoud op de A4 Amsterdam-Den Haag... bij Zoete dijk 5 kilometer. En bij Rotterdam staat de langste file op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Knaalpunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum 6 kilometer. Mijn zoon, er is geslaagd bij de zak.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 Want dan maakt u ieder uur kans op 25.000 euro. Bank Giro Loterij. Vijf minuten over half zes. Zometeen aandacht voor de situatie in Libië. Eerst sport. In de Ronde van Spanje ging de vijfde etappe vandaag van Valdepeñas de Gaia. En het venijn zat in de staart. Verslaggever Joris van den Berg. Een slotklim. Wie verteerde die het best? Joaquin Rodriguez, er konden eigenlijk maar twee mannen winnen vandaag. Het was echt zo'n muur die je ook bijvoorbeeld in de Waalse pijl ziet. Iets korter, maar echt heel steile stukken erin. En op de startlijst staan eigenlijk maar drie mannen die die rit kunnen winnen. Rodriguez, Nibali en Anton. De Spanjaard Anton heeft slechte benen. Blijven over Nibali, in Italiaan die vorig jaar de Vuelta won. En de Spanjaard, het klimfenomeen Rodriguez. En hij won met hulp van zijn ploegenoot Moreno, die gisteren de etappe won. En kwamen de Nederlanders nog een beetje de berg op? Uitstekend, uitstekend, want... Achter Rodriguez... Doemde ineens Wout Poels op en hij hield stand. Hij is tweede geworden in de etappe, wat ik een heel knappe prestatie vind. En om het feest compleet te maken, voor Nederland althans. werd Bacomol maar vierde en zat ook Steven Kruijswijk zeventiende in de eerste groep. En als we even naar het klassement kijken, is daar nog iets veranderd naar vandaag? Naar de top van het klassement? De, ja, de man die aanviel eerder deze week, Chavanel, blijft leider. Maar Moreno is dichterbij hem gekropen, ook een aanvaller. Maar verder heeft eigenlijk alleen Rodriguez nu een voorsprong van tien seconden op Nibali. Daar moet je naar kijken. Joris van den Berg. Blijvende sport, bij het WK judo in Parijs is de Nederlander Tex Elmond op jacht naar goud. Toch, verslaggever Theo Ja, en nu zit het erop en je hoort aan mijn stem en toonhoogte dat het er niet gelukt is. Hij heeft die finale verloren vorig jaar in Japan van een Japanner. En vanmiddag in Parijs opnieuw Riki Nakaya. Dat was zijn tegenstander. En Elmond heeft het niet gered. Niet door mooie punten van de Japanner. Maar doordat hij twee strafjes kreeg aangemeten. Door de scheidsrechters wel terecht, denk ik. En twee straffen betekent opgeteld samen een yuko. En Elmond verliest dus met de yuko. En zo eindigt die dag die zo mooi begonnen is en zo mooi verlopen. Is toch een klein beetje in mineur, denk ik. Want wat was hij dicht bij het goud? Hij heeft een prachtige dag had, met vier overwinningen op Ippon. Net in die halve finale verzoek hij de Franck van Le Grand. Met uh, 3-0 in de verlenging. En uh, nog een keer een uh, golden score voor Elmond. Maar ja, het laatste, dat moet komen. Het beste moet komen in die finale. En dat heeft hij niet kunnen brengen. Ik denk dat hij ook een beetje op is. Want het is een hele lange dag geweest. Met al die partijen en al die spanning. Wel rustmomenten ertussen. Maar uh, hij heeft het niet gered. Hij is uitgeschakeld voor het goud. Maar net als vorig jaar pakt hij zilver. Zilver op het wereldkampioenschap. Een mooie beloning. Maar wat had hij graag goud willen en kunnen hebben? Want daarmee is en blijft Elmach natuurlijk wel een verliezer. Theo je dankjewel. Libië, we hadden het eerder deze uitzending over de verslaggevers... die vast zaten in het Rixos Hotel. We hoorden Matthew Price van de BBC vertellen hoe dat gebeurde. Nou, zojuist heeft Price via Twitter laten weten... dat alle journalisten uit het hotel zijn bevrijd. Op Twitter beschrijft hij hoe ze in de auto stappen, op elkaar gepropt. En even later beschrijft hij dat hij in de verte de opstandelingen ziet. We zijn er bijna, schrijft hij. En vlak daarna, de Rixos-crisis is geëindigd. Alle journalisten zijn eruit. Een verslaggever van Al Jazeera meldde zojuist dat hij bij het Rixos Hotel is aangekomen en dat opstandelingen hem vertelde dat inderdaad de journalisten weg zijn. Ze vertelden me 26 journalisten die het Luxor Hotel. Ze evacueerden hen door Red Cross-voertuigen, zeiden Volgens de opstandelingen zijn de journalisten vervoerd door drie auto's van het Internationale Rode Kruis. Er wordt nog wel steeds gevochten tussen opstandelingen, vertelt de verslaggever. Het hotel is voor een groot deel zelfs nog in handen van de aanhangers van Gaddafi. As far as we understand, de Gaddafi forces still remain in control of the hotel itself, or at least from on one side. We approached the hotel from the back. And it was uh, we were stopped uh, from proceeding any further by the rebels who said it was not safe to continue. Then there was the sound of gunfire and explosions which forced us to drop back a little bit in order to uh, uh, find a safe place and also to see what was going on around us. De verslaggever van Al Jazeera bij het Rixos Hotel. Uh, hij zei, we zijn aan de achterkant van het hotel geweest, maar daar moesten we ook weer weg. Want er werd geschoten, er zijn explosies geweest. Gevechten dus nog steeds tussen de opstandelingen en de aanhangers van Gaddafi, daar bij het Rixos Hotel. Al Jazeera, ook daar uh, hebben we een interview al gezien, althans enkele citaten, van een voormalige rechterhand van Gaddafi. Die beweert dat Gaddafi echt denkt dat hij terug kan keren aan de macht als de NAVO zijn luchtcampagne beëindigt. Uh, dat is de overtuiging van Gaddafi al dus zijn voormalig rechterhand... in een interview op Al Jazeera, wat later vandaag wordt uitgezonden. Robert van der Roer nog steeds hier te gast in de uitzending... journalistisch en verdiept in internationale diplomatie. Delusional zegt deze rechterhand over Gaddafi om te denken... dat als de NAVO stopt met bombarderen... dat hij weer vrolijk uit zijn uh, verstopte plek tevoorschijn kan komen. Het lijkt alsof hij uh, zwaar onder invloed is van welke spiritualie dan ook... Het is natuurlijk een uh, volkomen ongeloofwaardige uitspraak, weer. En uh, de gedachte. Uh, een half jaar geleden was uh, Gaddafi op één uur na van het centrum van Benghazi. En nu is hij uh, uit zijn eigen paleis gejaagd. Dat is de realiteit. In hoeverre kan de NAVO er wel op inspelen? Dat Gaddafi denkt dat je een soort kat en kan spelen met uh, de, de, de grote westerse macht? Nou ja, de NAVO uh, doet deze operatie niet. Uh, Voltallig. De NAVO doet dit op halve kracht. En er is de afgelopen half jaar veel uh, geklaagd over uh, het leiderschap van de NAVO. De Amerikanen die op de achterbank zitten en de Britten en de, en, de, en de Fransen kunnen het niet. De realiteit is dat de sloophamer van de NAVO dag in dag uit heeft doorgebeukt. 20.000 vluchten waarvan uh, 7500 aanvalsvluchten. En de realiteit is dat Libië nu een skelettenstaat is. En dat de rebellen, de NAVO en dus ook de, ja, de westerse mogendheden... zeer dankbaar mogen zijn voor deze luchtstuin. Ja, Wat voor rol kan de NAVO vervullen als ze klaar zijn met die sloophamers... zoals u zegt, uh, bij de wederopbouw van Libië? Ik denk dat een van de grote lessen van Irak is... en dat is iets wat je ook hier uh, nadrukkelijk zult gaan zien. Ik sprak vanmiddag nog een aantal diplomaten die zeiden in koor... het gaat nu om ownership. De NAVO gaat uh, vermoedelijk nog slechts een bijrol ondersteunende rol spelen... Uh, zelfs de training waar de afgelopen dagen over gespeculeerd wordt van uh, leger en uh, veiligheidsdiensten is geen uitgemaakte zaak. Omdat uh, de NAVO, uh, die toch voor een groot deel uit westerse mogelijkheden bestaat, uh, ook uh, gebukt gaat onder begrotingsproblemen. Maar goed, er, er zal toch een rol moeten worden gespeeld bij de wederopbouw. Is dat dan voorbehouden aan de Verenigde Naties? Wat je zult gaan zien de komende dagen. Er kom, kom, komen een aantal topconferenties aan in Parijs. Onder leiding van Sarkozy en je de man van de Overgangsraad, in New York, onder leiding van Ban Ki-moon, zul je gaan zien dat de vraag wordt aan de Libiërs: wat wilt u van ons? En dat is een hele andere houding dan nog onder, onder leiding destijds van Bush: wij gaan dat zo doen in uw land. En dus het, is, het woord is nu aan de Libiërs zelf. En, uh, maar er is toch al zoveel gesproken in Rome, gisteren, in, in Parijs, in Londen. Uh, dat plan uh, ligt toch wel ergens op tafel, behalve ja, dat, nee, dat, dat is opbouwplan een, van de nationale nou, afgangschap. Een van de, een van de plannen die uh, op, wel op tafel ligt, is maar ook niet nog gedetailleerd uitgewerkt. Is een plan waar de Britten vooral een, uh, aan, een moeite in hebben gestoken. Om te vermijden dat uh, uh, Libië ten prooi valt aan chaos en een machtsvacuum, zodat dus niet zoals in Irak... het leger en de baatpartij worden opgeheven... maar dat dus bijvoorbeeld politie... enigszins normaal kunnen doorfunctioneren. Maar vergeet niet, we hebben, het is een volstrekt onoverzichtelijke situatie. Humanitaire hulp, voedselhulp, vluchtelingenhulp... dat is nu wat primeert. Dat zal eerst moeten komen. Nog voordat er überhaupt, überhaupt stabilisatie komt... Dat... Waarbij, waarbij dus wordt uh, vermeden dat dezelfde fouten in Irak worden gemaakt. Die vergelijking gaat natuurlijk iets verder als je kijkt naar... waar het land ook om bekend om staat. De olievoorraad. Hoe belangrijk is de olievoorraad in Libië... bij de eventuele buitenlandse bemoeienis? Nou, de, de, het grote verschil met uh, andere conflicten is dat uh, Libië uh, wel middelen heeft. En die middelen moeten worden gestabiliseerd... En uh, het is niet zo dat de geldpomp, uh, dat ons belastinggeld... om het zo maar even huiselijk te zeggen... Uh, uh, aan het infuus van, uh, van Tripoli komt te liggen. Nee, Libië heeft middelen, alleen heeft Libië geen infrastructuur. Nu is de grote vraag, hoe ga je vanuit dat vacuüm Libië opbouwen? Het, het land heeft geen fatsoenlijke waterleidingen... geen riolering, geen rechtsstaat, en ga zo maar door. Wat je nu ziet, is dat al die verschillende partijen... Europese Unie, Verenigde Naties, NAVO, Arabische Liga... Afrikaanse Unie, maar die moet een rol gaan spelen, maar eigenlijk vooral op verzoek van Libië zelf. En dan komen we terug waar we het voor, voor het half zes bericht over hadden. Wat is die overgangsraad? Wat zijn dat voor mensen? Wie zitten er aan de knoppen? Kunnen we die vertrouwen? Nou, nu het conflict nog in die eindfase zit, weten we dat niet. Want misschien zijn er over twee dagen wel weer nieuwe mensen aan, uh, op het toneel. In dat lange rijtje landen en, uh, uh, uh, hoor ik niet de Verenigde Staten. De Verenigde Staten, uh, daar wordt over gemeesma, geme, ja, een beetje schompelend over gedaan. De Amerikanen hebben wel degelijk een grote rol gespeeld. Ze wilden dat politiek naar buiten niet zo doen overkomen. Ze hebben al genoeg schade, imago-schade geleden door Afghanistan en Irak. Ze zitten op de achterbank. Maar neem van mij aan, ze hebben, de, ze hebben, de ook, ze hebben deelgenomen aan de bom, bombardementsvluchten. Ze hebben mensen op de grond gehad. Ze hebben tankvliegtuigen geleverd. Ze hebben munitie verkocht. En ze hebben hun eigen inlichtingendiensten ter plekke. Tel uit je winst. De, de Amerikanen leiden de NAVO als nooit tevoren. Het is nog te vroeg om ons rijk te rekenen in dat gebied... waar de ontwikkelingen nog steeds zeer onrustig zijn. Daarvan alle ontwikkelingen op onze site Robert van der Roer, dank u wel. Graag gedaan. Door de bezuinigingen moeten er zo'n 300 bibliotheken sluiten. Zometeen een reportage over creatieve manieren... om boeken lenen toch populair te maken. Kun je de autorijders ook populair maken met jezelf? Alleen de geest bij de AMB. Nou, ik denk dat ik me niet zo populair maak. Want er staat best veel file. 116 kilometer in totaal. Ik pik de twee langste files daaruit. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen de afrit Voorst en Deventer, 9 kilometer. De linker rijstrook is daar in beide richtingen dicht... omdat er een mast op de weg ligt. En op de A15 van Rotterdam naar Europort, tussen knopend Vaanplein en Spijkenissen, ook 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Ondanks alle hectiek op de financiële markten... blijft de Rabobank geloven in economische groei. De bank maakte in de eerste maanden van het jaar... een winst van 1,8 miljard euro. Sinds de zomer gaat het economisch wel minder... maar de bank verwacht toch dat die groei doorzet. Gertjan jan Dennekamp was bij de persconferentie van de Rabobank. Gertjan, de afgelopen maanden leken de markten toch rekening te houden... met een recessie, dubbel dip. Het woord was niet van de lucht de afgelopen tijd. Wat weet de Rabobank wat, wat andere beleggers niet weten? Nou ja, zij... Uh, kijken naar de cijfers en zeggen... zelfs als er uh, een klein plusje staat, is dat nog steeds een plusje. Dus uh, ook al gaat het om tienden van procenten... groei is groei en dus geen recessie, zegt Rabotopman Piet Moerland. Zoals we er nu naar kijken, denken we dat de groei weliswaar minder is. De wereldhandel groeit nog wel, maar minder dan we uh, rekening mee hielden. Het eerste kwartaal was heel erg goed van dit jaar. Het tweede kwartaal wat minder. Wij denken dat dat zo blijft de rest van het jaar. Maar we blijven spreken over uh, een plus. Ja, en inderdaad, de beurzen, de markten, die lijken wel wat somberder. Maar de rabotopman spreekt ook met het bedrijfsleven. En daar krijgt hij een ander beeld. Ja, er zit een discrepantie al langer tussen de reële economie en de financiële markten. En als je bedrijven bezoekt, wat we veelvuldig doen... dan zie je geweldige ondernemerslust en sterke posities... voor Nederlandse bedrijven die internationaal het heel goed doen. Zie je dan de financiële markten. Ja, die laten zich toch uh, een beetje op sleeptouw nemen... door onzekerheid, bijvoorbeeld over de situatie in de eurozone... of het schuldplafondvraagstuk uh, in de Verenigde Staten... of meer in algemene zin algehele onzekerheid in de wereld. Ja, dus een beetje een tegenwicht biedt hij wel na alle sombere berichten. Hij ziet toch ook nog wel wat lichtpuntjes. Ja, aan de andere kant, uh, betekent dat dan dat de bank helemaal niet gaat sparen... voor een onzekere toekomst? Jawel hoor, want het is niet alleen maar rozengeur en uh, uh, manenschijn. Um, het gaat minder met de tuin dus. Daar moeten ze tientallen miljoenen voor opzij zetten. Ze hebben ook geld gereserveerd om uh, de verliezen op de leningen... van Griekenland en Portugal en Ierland uh, op te vangen. En die winst die vandaag werd aangekondigd, die 1,8 miljard... die houden ze opzij voor het geval het tegenzit. Dus ook bij de Rabobank zeggen ze... Van, we moeten wel een potje reserveren om eventuele tegenslagen op uh, te vangen. Mag ik het dan zo samenvatten, Gert-Jan, Rabobank verwacht dat de economie blijft groeien. Maar houdt er ook rekening mee dat men ernaast kan zitten? Ja, dat is eigenlijk de samenvatting. Want men ziet uh, uh, wel wat problemen. Bijvoorbeeld, uh, de banken lenen elkaar minder makkelijk geld. Uh, dat hebben we ook gezien in 2008. Dat was het dieptepunt van uh, de crisis uh, toen. Banken durfden elkaar geen geld meer te lenen omdat men bang was. Misschien valt die andere bank wel op, om. En dat ziet Moerland nu ook weer Banken vertrouwen elkaar niet meer. Ja en nee. Je ziet dat banken onderling weer minder uh, geld met elkaar uh, wisselen. Dat is die onzekerheid die ze vertaalt. wat hebben banken voor posities in, in de landen. En dus u bent terughoudend. Dat doen andere banken, alle banken. Dus dat betekent dat die markt weer wat schraler is dan dat die was. Een groot verschil met de periode de, waar u op duidt... is dat natuurlijk de monetaire autoriteit en de overheden... een heel scala aan verruimende middelen... Uh, hebben ingezet en nog steeds inzetten... dat we zeggen, monetaire verruiming, meer geld in de economie brengen... Eh, op allerlei manieren impulsen aan die economieën geven. En dat is een groot verschil met toen. Bent u zelf eigenlijk voorzichtig geworden aan wie u het geld leent? Of waar u het wegzet? Posities die we op andere banken en op landen hebben... daar zijn we wel terughouderder in geworden, ja. Dus inderdaad, de boodschap van de Rabobank... de economie groeit, maar ze houden er stiekem ook wel een beetje rekening mee... dat ze het misschien fout hebben. Gertjan jan Dennekamp. Gemeenten bezuinigen fors op de openbare bibliotheken. Samen moeten ze zo'n 50 miljoen euro inleveren. En dat betekent dat er ongeveer 300 bibliotheken verdwijnen. De gemeente Buren stopt de subsidie zelfs helemaal. In de fraaie bibliotheek van Den Bos, meneer de Vries van de Vereniging van de Nederlandse Bibliotheken... Wat doen die bibliotheken om die klap op te vangen? Er worden bijvoorbeeld vestigingen gesloten. Openingstijden van wijkfilialen worden beperkt. En aan de andere kant zie je dat de bibliotheken ook heel hard aan het werk zijn om keuzes te maken. Welk deel van ons werk willen we per se overeind houden en het misschien nog wel beter doen dan in het verleden. Hier in Zeeland hebben ze wel een heel creatieve oplossing voor de geldproblemen van de bibliotheek gevonden. Maar ook voor allerlei andere zaken die hier een probleem zijn. Het is namelijk dun bevolkt. Hier staat een bus. En die bus heet de Columbus. En de Columbus is inderdaad een vondst. Als je hier naar binnen gaat, allemaal kinderen. Hier links, meteen al een pinautomaat, want banken zijn hier dun gezaaid. Een kopieerapparaat. Ik loop even door naar achter. Want daar zit een hele groep kinderen. Dit is een tafel met daarop een groot computerscherm. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? We zijn een quiz aan het doen. Een quiz. En waar gaat die quiz om? Ja, wat het verschil is tussen een kerncentrale en een kolencentrale. Dat leer je dan als je het aanklikt. Oh. Woordenboek waterschap quiz over de watersnoodramp. Op het droge stuk weg bij Sommelsdijk op vlakke is een helikopterhaven ingericht. De bomen zijn omgekapt om het landen en stegen te vergemakkelijken. U rijdt op die bus, hè? Hoe reageren ze over het algemeen die kinderen? Over het algemeen vind ze het heel erg leuk. Het is wat meer uh, interactief bezig zijn met de kinderen. Door middel van deze tafel dan alleen maar boeken uitlenen. Het is een nieuwe vorm van uh, bezig zijn met kinderen en met onderwijs. Jij bent een boek aan het zoeken. Wat ja. zoek je? Van paarden naar liefde, griezel, sport. En dat al... zit er allemaal in, in die bus? Ja. ja, dat zit allemaal in de bus. En dan hebben we hier nog een tentoonstelling. Allemaal insecten, kleine insectjes. En mini-postkantoor. Mevrouw Van Zanten. u bent van de Zeeuwse Bibliotheek. Wat doen die postregels daar? Uh, we hebben op deze bus een mini-postkantoor. inderdaad. Op onze bibliotheek servicebus, onze tweede nieuwe bus... hebben we een uitgebreide TNT-servicepunt. En ja, omdat in de kleine dorpen natuurlijk toch geen postkantoor meer is... is uh, de verkoop van postregels uh, ook wel een van onze uh, kleine successen. Naast andere diensten natuurlijk als uh, het opladen van uh, de OV-chipkaart... Uh, Naast het succes van de geldautomaat. Vooral ouderen die, ja, die toch moeite hebben om in de grotere plaatsen te komen in de steden, Groes, Middelburg, Vlissingen. Die kunnen dan toch in dat uur of in de twee uur dat die bus op hun dorp staat, geld pinnen. Maar het gaat toch ver buiten de taak van de bibliotheek, die al moet bezuinigen. Dat klopt zeker. Wij doen dit ook uh, dankzij extra bijdragen van al die organisaties. Al die organisaties die hebben moeite om hun producten en hun informatie uh, in die kleine dorpen bij hun klanten te krijgen. En uh, ja, ze zijn toch bereid om ons uh, daarin uh, voor meerdere jaren ook mede te financieren. En daardoor kunnen wij weer wat flexibeler zijn in onze dienstverlening. Zodat we... vooral meerdere jaren is interessant, want anders krijg je het voetbalclub-effect. Namelijk de sponsor verdwijnt en de boel ligt op zijn gat. Ja, dat klopt absoluut. En dankzij uh, ja, andere manieren van werken, denk ik. Uh, ja, je moet wel creatiever zijn met zo'n kabinet ook, hè? Wat ben jij aan het doen? Oh ja, we zitten een beetje, zeg maar, dieren te bekijken. En ook een beetje lezen van wat doen ze en zo. Volgens mij ben jij wel tevreden met die bibliotheekbus hier. Ja, ik zeker. Wat zou je doen zonder? hè? Ja, ik zou dan eerst naar de stad gaan. Ging jij dan boeken kopen? Ja, ik heb laatst nog een boek gekocht. Maar dat wordt dan wel uh, begrotelijk? Ja, dat wordt dan ook wel een beetje lastig. Zet deze man tegen Trudy van Rijswijk. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. In alle media natuurlijk veel aandacht voor de ontwikkelingen in Libië. Maar er is ook ander nieuws te lezen. Zo blijft Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks woordvoerder Buitenlandse Zaken. Fractievoorzitter Jolande Sap is net terug van vakantie... en volgens NRC Handelsblad zal ze haar niet vragen om de portefeuille op te geven. Mariko Peters werd deze zomer beticht van belangenverstrengeling... toen ze als diplomaat in 2005 een subsidieaanvraag van haar, haar de huidige partner moest beoordelen. GroenLinks en Mariko Peters hielden zich lange tijd stil over de kwestie. Uiteindelijk concludeerde het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat Peters integer had gehandeld... maar dat ze haar relatie wel eerder had moeten melden. Dat haar handtekening onder het contract staat, noemt SAP... Ongelukkig. De fractiegenoten van GroenLinks willen niet reageren. Volgende week komen ze bij elkaar tijdens twee zogeheten strategiedagen. Dan zal er over de kwestie worden gesproken. In het reformatorisch dagblad aandacht voor hackers. In de krant is een bedrijf aan het woord dat zich richt op het opsporen van hackers. Nog steeds is het verbazingwekkend hoe makkelijk je ergens binnenkomt, zegt de directeur. Ondanks dure beveiliging weten hackers dagelijks in computernetwerken binnen te dringen. Dat gebeurt met simpele technieken en de nodige bravoure zo deed een hacker zich voor als onderhoudsmonteur. De receptioniste had hem nog nooit gezien... maar zijn naambordje had het logo van het onderheidsbedrijf... dat wel vaker kwam. Of hij even vijf minuten in de serverruimte mocht kijken. De receptioniste vond dat hij er betrouwbaar uitzag... en dus wees hij hem de weg. De nepmonteur installeerde via zijn laptop een programmaatje... waarmee hij het netwerk op afstand kon overnemen. Weer thuis kon hij vervolgens op zoek naar wachtwoorden... e-mailadressen en creditcardgegevens. De paardenbranche zit volgens de leeuwarder Koor in een diep dal. Alleen al in Friesland staan zeker elf maneesjes en paardenpensions te koop. Mensen bezuinigen op luxe uitgaven als paardrijden. En daarbovenop komt ook nog de prijs van het hooi. Die is door het natte voorjaar en de slechte zomer flink gestegen. En veel paardenbezitters worden volgens een handelaar tot een rigoureuze keuze gedwongen. Ze verkopen hun dier voor de slacht. Maar ook daar worden ze financieel niet wijzer van. Door het grote aanbod levert een pony voor de slacht maar een paar tientjes op. Een beetje fors paard gaat voor 500 euro naar het abattoir. Overigens gaat het niet alleen slecht in de paardenbranche... ook veel melkveebedrijven staan te koop. De Amsterdamse Noord-Zuidlijn bereikte vandaag een mijlpaal. Bormarchine Molly, die in mei bij de Rai onder de grond... een metrotunnel begon te graven kwam van vandaag eventjes tevoorschijn. In het parool staat een foto van het gevaarte... op 25 meter diepte bij het nieuwe metrostation Centuurbaan. Een bijzonder moment, zegt de boormanager in NRC Handelsblad. Hij is dik tevreden, want Molly kwam vrijwel precies op de uitgerekende plaats aan. Er was maar een verschil van 5 millimeter. Kwestie van goed meten onderweg merkt de boormanager droogjes op. Iedereen met een tom-tom weet dat het in een tunnel lastig navigeren is. En dat geldt dus ook voor de boorders. Die moesten dus alles zelf meten. Het wachten is op een nieuw gedenkwaardig moment. Molly moet nu 200 meter door het meetstroostation worden geschoven. Om aan de andere kant weer de grond in te duiken. Op weg naar het centrum van Amsterdam. Vrijdag start in Amsterdam met de uitmarkt het nieuwe culturele seizoen. De bezuinigingen drukken zwaar op de kunsten. Maar toch kan Iedereen volgens het parool nog voor 10 euro naar het theater. In de bijlagen staan aanwijzingen om met de hand op de knip... toch de mooiste voorstellingen bij te wonen. Want ook bij de goedkoopste plaatsen, zoals vroeger het Schellinkje of de Engelenbak, zit je tegenwoordig niet altijd meer achter een pilaar. Bij, een concert, bij het Concertgebouw bijvoorbeeld zijn de eerste twee rijen het goedkoopst. De zichtlijnen mogen dan matig zijn en de muziek mag over je heen vliegen. Er zijn volgens de krant ook voordelen. Je kunt de bries voelen van de jaspanden van de dirigent. En wie de behoefte heeft om bloemen te gooien, weet zeker dat die op het podium Terechtkomen. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan de eerder beloofde waarnemend maarnemend burgemeester van Moerdijk, Jan Mans. Hij geeft een reactie op het rapport dat is geschreven over de brand bij Chemiepak. En vandaag werd gepresenteerd. Ook gaan we praten over Frankrijk. De Franse regering gaat behoorlijk bezuinigen. En u gaat zometeen horen wat dat voor de Fransen betekent. Tot zometeen.